5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Dodental nachtclub Brazilië loopt op tot 245. Britten krijgen oproep te vertrekken uit Somalië... en volgens VREF zijn de dagen van Assad geteld. Het dodental van de brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië... is opgelopen tot 245. Er zouden meer dan 200 gewonden zijn...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 In de Egyptische stad Port Said zijn bij ongeregeldheden enkele honderden mensen gewond geraakt. Een ziekenhuiswoordvoerder zegt dat er ook een dode is gevallen. Het slachtoffer zou zijn bezweken aan schotwonden. Volgens de woordvoerder hebben ook zo'n 15 andere schotwonden opgelopen en zijn ruim 400 mensen binnengebracht na het inademen van traangas. De rellen braken uit tijdens de begrafenissen van de slachtoffers van gisteren.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 In de divisie heeft de topper in de Kuip... tussen Feyenoord en FC Twente geen winnaar opgeleverd. De eindstand was 0-0. In Arnhem versloeg Vitesse Ajax met 3-2. Na rust stond Ajax nog met 1-0 voor. Maar Vitesse wist de tegenstander toch nog te passeren. FC Utrecht heeft in eigen huis gewonnen van Willem 2. Daar werd het 3-1. De Servier Novak Djokovic heeft voor de vierde keer... het Australian Open gewonnen. In Melbourne versloeg hij de schot Andy Murray in 4 sets. De schot kreeg onder meer last van blaren... Hij werd verslagen met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-2. Het is voor Djokovic de derde zege op de Australian Open op een rij. Het is voor het eerst sinds de jaren 60 dat een tennisser dat lukt. Het weer vanavond brede opklaringen en minder wind. Later vannacht meer bewolking en in het zuidwesten wat regen. Minima net boven het vriespunt. Morgenochtend vooral in het midden en zuiden bewolking en wat regen. Smiddags droog en overal zon en het wordt dan 6 à 7 graden. ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij Oude Kerk aan de Amstel 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. In Zeeland is de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Helemaal dicht tussen Goes en Heinkensand. Dat komt door een spoedreparatie. Volgt daar de omleidingsroute U18.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 Het laatste hier op de zondagmiddag beginnen wij in Nijmegen. NEC, FC Groningen. Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd, Frank Wielard? Nou, niet zo gek veel hoor. 37 <laughs> minuten zijn we onderweg. Uh, het is uh, 1-0 voor NEC. Dat voetballend een klasse beter is dan Groningen. Maar uh, het, het verschil op de ranglijst is vier uh, punten trouwens. Dat valt er nog wel mee, maar NEC is zoveel sterker. Voetbalt alleen tegen een blok van vier verdedigers en daarvoor vijf middenvelders. En dan is het er lastig doorheen komen. Dus NEC krijgt ook weinig kansen. Eén spellervatting was voldoende. De goal van Van Eijden leidt tot de 1-0 tot nu toe. Gaan We het hebben over een wedstrijd eerder vanmiddag... waar iedereen naar had uitgekeken. Feyenoord tegen Twente. Het begon en eindigde allemaal in 0-0. Feyenoord trainer Ronald Koeman, dat is de vraag aan hem. Uh, kan hij uiteindelijk leven met dat resultaat? Nou, uiteindelijk wel. Omdat uh, met name in de laatste half uur van de wedstrijd... Uh, Twente de overhand kreeg. Wij werden slordiger. Uh, het veld werd groter. Ja, en dan kan je in de problemen komen. En, en die momenten ontstonden ook... Uh, dan alleen maar in het laatste half uur. Want daarvoor vond ik ons goed spelen. Hebben de kansen gehad met name in de eerste helft om de kool te maken. Ja, hebben we ons niet mee beloond. En uiteindelijk mag je blij zijn met een gelijkspel. Dit Feyenoord is in het veld nog niet in staat om dat laatste half uur dingen om te draaien. Zoals je graag zou willen. Nou zijn het jonge jongens, Ronald. Ja, dat klopt. Daar kan ik ook wel mijzelf bij neerleggen. Dan is het een fase dat je een beetje de grip verliest. Terwijl het daarvoor erg goed ging. Nou ja, dat moet je aanvoelen, dan, dan wordt weer iets anders gevraagd. Maar ik denk dat dat iets te veel gevraagd is op dit moment. Hoe boos of teleursteld ben je bij zo'n kans van Immers bijvoorbeeld? Hè? Die misten nogal veel. Dat zijn toch essentiële momenten in dit soort topwedstrijden? Nou ja, dat, dat is wel zo. Dat zijn, dat zijn kansen die je dan krijgt. En uh, daar is Lex uh, niet gelukkig in. Ik heb het nog niet eens teruggezien hoor, maar... Ja, dat, dat keeper staat net op de goede plek. Uh, daar moet hij wat meer geluk mee hebben. En uh, ja, misschien ook in dat opzicht wat koelbloediger uh, zijn bij momenten. Maar hij staat er wel iedere keer. En uh, ja, hij gaat die goals nog wel maken. Even over het niveau van deze wedstrijd. Je hoort heel veel verschillende meningen. Ik vond het top. Dit is bijna internationaal. 0-0. Niet altijd even leuk. Of mis ik iets over het hoofd? Zie ik iets over het hoofd? Wat vind je zelf? Nou, dat klopt wel. Uh, beide ploegen spelen natuurlijk. Uh, ik vond Feyenoord uh, het eerste uur meer uh, de wil om te spelen en te, en te winnen dan Twente. Dat, uh, dat was een compliment aan Feyenoord, want wij hebben wel druk gezet... waarin zij uh, ver terugzakten. Nou ja, dan moet je zelf belonen en dan... dan dat hebben we niet gedaan, maar het was wel een wedstrijd die, uh, ja, waarin heel veel gebeurde. En uh, waarin toch ook wel kansen waren. Eerst uur voor Feyenoord en later voor Twente. Ja, ik heb het niet verveeld. Ik vond het niet saai. En, en, ondanks uh, de 0-0. Even de conclusie. Hè? Dan vorige week 3-0 Amsterdam, dan nu 0-0. Ja, wat neem je mee van deze twee weken? Is dit eerherstel dan vorige week? Ja, nou, gedeeltelijk wel. Ik vind dat we echt als een team gespeeld hebben... en uh, dat we onze wil hebben opgedrongen... En, en daarin ook verdedigend goed hebben gespeeld. Later, wanneer uh, de ruimtes wat groter worden, uh, dan hebben we nog wat problemen. Maar dat ligt ook aan de individuele kwaliteiten van Twente. Dat is niet zo gek, maar de teamprestatie was aanwezig. Alleen uh, met ietsje meer misschien koelbloedigheid, uh, met ietsje meer uh, kwaliteit... kun je misschien uh, de wedstrijd uh, winnen. Uiterst succesvol in Amerika, maar weinig iets in Nederland. Daryl Hall en John Houts. En Kiss on my list. N, FC Groningen. Uh, Frank Wielert, dat, dat Groningen, mag ik het gewoon zeggen, die bakken er ook niet veel van. Nee, ja. Dat mag je rustig Zo. zeggen. Ik zit dat een het beetje is... te bekijken. Ik moet het even kwijt. Ja, nou, je mag, je mag het rustig zeggen. Ik heb nou geen... Nou ja, die kirm die één keer per ongeluk... ineens de bal uh, voor zijn voeten krijgt... en uh, toen een doelpoging deed. Maar uh, Sinu kon die bal simpel redden. We hebben nog een halve minuut te spelen. Officiële speeltijd in de eerste helft. En dat was het voor de ploeg van uh, Robert Maaskant... in uh, Nijmegen. 1-0 e voor NEC. Ook een spelervatting, Hoewel NEC bij vlagen nog wel aardig voetbalt. Maar in mijn zin zien toch iets... Te veel de lange bal hanteert. En daar is Platje ten opzichte van Van Dijk toch wel eh, 9 van de 10 keer de mindere. Nu dan misschien uit de kluts een kansje voor Groningen ineens. Maar daar staan toch ook heel veel NECers nog in de laatste linie om die bal eh, weg te werken. Uiteindelijk karamboleert die bal dan over de achterlijn. Maar was er toch nog heel eventjes iets wat leek op dreiging van Groningen via Zeefuik. Maar meer dan dat is het ook niet. Ook scheidsretter Van Siegem denkt weet je wat. Die eerste helft geloven wel geen extra tijd was ook niet nodig. 1-0 voor NEC bij rust tegen Groningen. Gaan we het hebben over FC Utrecht tegen Willem II. De eerste helft was niet om aan te zien. Het stond nog 0-0. Uiteindelijk werd het 3-1 voor Utrecht. Doelpunt voor Utrecht werd gemaakt door Kali, Duplan en Schepers. En in de slotfase scoorde Hamhouds nog tegen voor de Tricolores. Het gaat maar door met Utrecht. Inmiddels uh, zesde, dat stond de ploeg al even. Maar het geld met de nummer zeven is al ontzettend groot. Namelijk elf punten. De ploeg van Jan Wouters blijft maar winnen en winnen. Ja, qua, qua uh, punten wel vandaag. Maar ik vond wel dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Met name de eerste helft, waarin we te laag baltempo uh, hanteerden. Uh, geen beweging, uh, geen beweging ten opzichte van elkaar. Geen ideeën, uh, geen diepgaande middenvelders. Uh, uh, geen omschakeling naar voren als we wel ruimte kregen. Geen lopende mensen. Terug uitschakelen we het niet goed om. Dus de eerste helft vond ik heel slecht. Hoe klinkt dan een uh, donderspits in de rust van Jan Wouters? Nou, het is niet zozeer een donderspeech, Het is gewoon erop wijzen wat er niet goed is. Um, en we zijn iets anders gaan voetballen uh, naar de rust. Omdat we vonden dat we iets meer via de zijkanten moesten gaan spelen. en um, ja, Dan heb je het geluk dat je snel scoort. Um, is dat geluk? Nou ja, um, het moet dan goed vallen. Maar misschien de verrassing in de tegenstander uh, dat we iets anders gaan spelen. Uh, maar in ieder geval, we scoren uh, 1-0. En dan moet Willem II wat gaan doen. En op uh, dat soort momenten dat we meer ruimte krijgen, ja, daar weten we dan wel raad mee. En hadden we in die fase, uh, scoren we ook 2-0. Uh, en, en misschien uh, Alexander Gern krijgt nog een, uh, een goede kans, had het 3-4-0 kunnen worden. Maar dat zou geflatteerd zijn geweest. Uh, ik vond ook de tweede helft niet, uh, niet denderend. Maar ja, je wint met 3-1 en we hebben de punten. En soms moet je wel eens tevreden mee zijn. Wat ik wel grappig vind bij jullie is de doorstroom van die jonge jongens. Want ik zie vandaag toch ook uh, Ayub en uh, Schepers. Nou, Kali wisten we al. Dat moet jou veel goed doen. Ja, uh, die jongens dienen zich aan. Yassine uh, komt zo van de A-junioren door uh, bij de selectie van het eerste. is een groot talent. En uh, op momenten dat het kan uh, uh, of nodig is uh, uh, zoals uh, vandaag, ja, dan, uh, dan gooien we de jongens gewoon voor de leeuwen. Er uh, zitten er nog een paar achter. Kei Herings is al een paar keer ingevallen. Dat is ook een jonge jongen. Dus wat dat betreft uh, hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken als, uh, als jongens die al veel ervaring hebben weggaan. Waar je je ook geen zorgen over hoeft te maken... Is, is de positie van FC Utrecht op de zesde plaats. Maar wat ik wel grappig vind, je staat twee punten achter Feyenoord. Uh, ook zoiets achter uh, Vitesse. En Vitesse en Feyenoord worden als kampioenskandidaten gezien... en jullie niet. Nou, en terecht. <laughs> Volkomen terecht. <laughs> wij voelen ons geen, geen kampioenskandidaat, zeker niet. Dus wat dat betreft... Uh, vind het zijn maar twee punten. Ja, oké, okay, maar... Uh, wij, wij hebben ten eerste niet het doel om kampioen worden, te worden... Uh, mocht het... <laughs> nee, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, dat is absoluut... Uh, uh, het klopt, de eerste vijf zijn uh, kampioenskandidaten. Daar horen wij niet bij. Maar we staan wel in de buurt. Lekker, hè? Ja, is wel een dat is wel een fijn gevoel. Maar uh, ik ben wel iemand die... Uh, na een wedstrijd als vandaag toch een beetje met een, met een rotgevoel uh, blijft lopen. Dat is toch mooi ja, van jouw Na ja, ja, nou, De 3-1 overwinning van zijn Utrecht op Willem 2. in gesprek met Andy Houtkamp. Lucas Graham drank in a morning new single. Ik over Wesley Sneijder. Straks is de wedstrijd Galatasaray tegen Besiktas de topper. Maar zoals verwacht, Wesley Sneijder begint op de bank. Trainer Terim houdt zijn Nederlandse topaankoop voorlopig nog achter de hand. En ja, het spelverloop zal er aanleiding toe moeten geven. Wel of niet, komt hij een half uurtje in het veld. Dat is eigenlijk de vraag voor vandaag. Feyenoord FC Twente eigenlijk de vanmiddag in de Kuip in 0-0. Bij winst was Twente weer koploper geweest. Maar nu staat Twente dus tweede achter PSV, Eén puntje achterstand. Ja, is Twente eigenlijk tevreden met die 0-0 daar in Rotterdam. Joep Scheuren in gesprek met Twente-speler Leroy Ver. Wat was dit voor wedstrijd, Leroy? Um, nou, ik denk, de eerste helft was Feyenoord veel sterker. Uh, we beginnen veel te slap. Dat durf eigenlijk niet. En uh, in de tweede helft herstellen we onszelf En ja, dat gaat het eigenlijk gelijk op. Feyenoord krijgt een paar kleine kansjes, wij ook. Dus uh, ja, ik denk, al met al een, dat een punt wel uh, real is. McLaren zei vooraf, ik wil, ik wil mannen zien, geen jongens. En dan verbaast je zich over zo'n eerste helft. Hoe kan dat dan? Waarom gebeurt dat dat jullie instelling dan een beetje, een beetje slap is, zeg maar? Ja, ik denk dat we allemaal wel willen. Alleen ja, dat Feyenoord ons gewoon overtrefte. Met, uh, met in de duels en, uh, en hoe ze speelden, ze waren veel scherper. en ja, Natuurlijk ook met, uh, met de Kuip achter, uh, achterin. Dus, dan, zijn ze, dan zijn ze nog sterker. Maar dat we gewoon uh, veel scherper hadden moeten beginnen. En Feyenoord was, uh, was daarin sterker. Jullie spelen echt heel goed voetbal en ook individueel. Hartstikke goede spelers. Als ik zeg, het lijkt alsof er iets ontbreekt in het eindpaas. In de finishing touch. Kun je daar een vinden? Ja, eigenlijk wel, Sorry dat ik, maar omdat je, je scoort niet veel, dus dat klopt wel. Ja, vandaag en uh, vorige week ook, ja. We, ja, we, we houden de nul achterin heel goed. Alleen uh, ja, we moeten zelf ook scoren om wedstrijden te winnen. En dat, dat, uh, het weten van onszelf dat we daar een schepper moeten zijn. En daar zullen we de komende dagen en weken weer op gaan trainen. Jij bent de motor van de ploeg. En die motor die was even geblesseerd, om het zo maar te zeggen. Een zware blessure. Ben je helemaal terug? Ja, ik voel me wel, uh, wel weer fitter. fitter. Ik kan nog, uh, nog fitter worden, alleen ja, ik voel mezelf wel, uh, wel fit, ja. ja. wat moet dan nog fitter? Je, je, ik heb je een paas zien geven. Je hebt, nog, eh, je hebt mogelijkheden om te scoren. Die bal van de lijn trouwens. Ja, klopt. Alleen ik denk uh, in die duels uh, af en toe nog sterker zijn. En, uh, ja, het gaat de goede kant op. Alleen uh, ja, nog uh, extra trainen. Leroy Ver in gesprek met Joep Schreuder. En die Houtkamp zat bij Utrecht Willem II, zag die wedstrijd 3-1 dus uiteindelijk voor Utrecht Kali Duplan, Schepers en vlak voor tijd de Haamhout iets terug. Voor de club die onderaan stond uit Tilburg. En ja, hoe zullen zij zo'n middag beleefd hebben? En die Houtkamp vraagt het aan de Willem II trainer. En die luistert naar de naam Jurgen Streppel. Eerste helft zag het er nog waardig uit. Hè? Ja, zag het zag er goed uit, vond ik. Ik heb de eerste zelf prima hebben gespeeld. Uh, goed in organisatie, uh, kansen creërend. Het enige wat ontbrak, volgens mij, was een, uh, was een doelpunt. En dat hebben we goed gedaan. Ja, want ik denk nou, als je bij rust met eenmaal voorkomt, zegt niemand iets. Nou, ik denk dat het ook wel uiteindelijk wel verdiend zou zijn geweest. Maar. Volgens mij gaat het in voetballen om, uh, om, uh, om doelpunten te maken. En dat hebben we in de eerste helft verzuimd. Uh, en Utrecht heeft volgens mij... Uh, Weinig tot niets gecreëerd, dus uh, dat was een groot compliment voor de, voor de jongens. Dat heb ik in de rust ook, uh, ook aangegeven. Maar dan die tweede helft. Hij begint desastreus. Ja, dramatisch. Uh, als je weet dat je met 1-0 eigenlijk voor moet staan. Zij gingen met drie spitsen spelen. Uh, dat hebben ze volgens mij ook tegen Ajax gedaan. En tegen Willem II. Dus ik denk dat dat wel een aardig compliment is... voor de, de, de speelwijze die wij in de eerste helft hebben laten zien. Ja, als je dan zo uh, begint en dat doelpunt weggeeft, dan uh, loop je achter de feiten aan... en dan wordt het hier in Utrecht niet, er niet makkelijker op, denk ik. Maar vanaf dat moment miste ik ook iets bij jullie. Je denkt nou, hup, de beuk erin, kwam er niet helemaal uit. Nee, dat, uh, dat klopt. Daar dat ben ik met je eens. De tweede helft uh, was, het, uh, was, het, was het een stuk minder. En, uh, konden we niet echt een vuist, uh, een vuist maken. En dat wilden we eigenlijk doen met een, uh, een driedubbele wissel. Uh, maar ja, op dat moment maakte zij net de 2-0... En... Ja, dan is het helemaal over en uit. En jammer dat de 3-0 ook nog valt, want hebben al stelt niet in het voetbal. je met 3-1. Hoe kijk je dan terug op deze wedstrijd? Uh, buiten dat het natuurlijk teleurstellend is dat je geen punten pakt. Nou, een prima eerste helft. Waarbij we, we zijn uh, een paar maanden geleden thuis de Utrecht... compleet van de mat gevraagd. Dat betekent dat we een grote stap hebben gemaakt. Dat we, dat we beter aan het voetballen zijn. Dat we kansen creëren. Dat we het Utrecht lastig kunnen maken. Ja, en dat we in de tweede helft zullen we allemaal top moeten zijn. Zullen we als team moeten blijven spelen. Wat ik vond dat we dat uh, een fase niet hebben gedaan in de tweede helft. En als we dat wel kunnen doen, ja, dan maken we het uh, mensen lastig. En ploegen lastig. Anders zeker niet. Het begint toch een beetje tekening in de strijd te komen. Onderin uh, jullie twee punten van VVV. Maar ook alweer zes. Want Pex Zwolle en uh, Roda pakt uh, een punt. Dat verschil begint nu wel te komen. Ja. Dat wisten we van tevoren, als je zelf geen punten pakt. Uh, wij, uh, ik val in de halen elke keer weer. Aan het eind van de rit moeten wij geen laatste staanpunten. Uh, als we op dezelfde voet doorgaan als we de afgelopen weken doen... en deze eerste helft, dan komt dat best in orde. Kort plaatje, maar uh, kwaliteit des te meer natuurlijk. He. Wilson Pickett met In de Midnight Hour. Radio 1, het NOS-journaal. Midnight Hour is nog lang niet. Het is uh, half sessie zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek. President Rousseff van Brazilië komt vervroegd terug van een top in Chili... in verband met de brand in een discotheek in de zuidelijke stad Santa Maria.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 De kans dat de Syrische president Assad aan de macht kan blijven, wordt volgens de Russische premier Medvedev elke dag kleiner. Medvedev deed die uitspraak in een interview met CNN. Het is het duidelijkste signaal tot nu toe van de Russen dat Assads dagen als Syrische leider zijn geteld. In Zeeland is de A58 tussen Goes en, Heink en Sand... tot zeker tien uur vanavond afgesloten voor een spoedreparatie. Rijkswaterstaat herstelt door het wegdek dat tijdens de vorstperiode ernstig beschadigd is geraakt. Ook op de A16 bij Rotterdam is een spoedreparatie voor de Van Brineoordbrug in de richting van Breda. De reparaties aan het wegdek konden pas worden uitgevoerd nu de dooi is ingezet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. Het is droog en vanuit het westen klaart het op. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen.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 De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig aan zee vrij krachtig windkracht 5. Al met al een heel aardige dag. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen en daarbij wakkert de zuidwestenwind ook flink aan. Aan zee stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Dinsdag en woensdag is het regenachtig en uitgesproken zacht. Het wordt dan een graad of 10. En daarna wordt het minder zacht, maar het blijft wisselvallig met geregeld buien en veel wind. Drie minuten over half zes, begonnen aan de tweede helft. NEC en Groningen, Frank Wielaert. Een minuutje geleden, 1-0 voor NEC, zo was het voorrust. Nu uh, is de discussie in het strafschopgebied bij NEC. Want er staat uh, een hoekschop op het punt van genomen worden. Kierum staat achter de bal. Maar eerst moet Van Siegem nog even een paar mensen uit elkaar uh, halen... voordat die tweede hoekschop op rij voor Groningen genomen kan worden. Daar gaat hij richting de eerste paal. Wordt weggekopt achterin door Breuer en dan opgevangen. Op uh, het middenveld bij uh, Groningen, bal opnieuw bij Kierum. En dan achteruit, dat is een beetje het probleem natuurlijk ook. Groningen dat in de eerste helft niet één echt hele serieuze kans heeft weten te creëren. Dat zou nu dan de eerste kunnen zijn als die bal voorkomt bij de tweede paal. Teruggebracht wordt door Van Dijk. Maar dan uiteindelijk Kolwijk de bal maar wegroeit. Om te voorkomen dat NEC nog verder onder druk blijft staan. Het onderuit trekken dan voorin bij Platje. Dat levert NEC een vrije trap op. Kolwijk. wil die vrije trap snel nemen. Maakt daarvoor ook ruzie met Lienkren. En dan moet Van er zelfs bij komen om nog een kaart uit te delen. Dat kan dan nooit Linkren zijn geweest. Want die had al geel. Het was dan ook Kieftenbelt die hier een gele kaart krijgt. Want anders had Van Sirim gelijk ook de rode kaart uit zijn kontzak getrokken. Maar dat deed hij dus niet. En de beide heren zijn blond en hij keek ze van voren aan. Maar dus belt die hier de tweede gele kaart van de wedstrijd krijgt. Uiteindelijk omdat hij de bal oppakt en voorkomt dat NEC door kan voetballen. Daar waar hij dat graag had willen doen. Nu de administratie is bijgewerkt van uh, Van Siegem... kan NEC uiteindelijk toch door met de vrije trap... waar Koolwijk al een tijdje klaar voor staat. En op de rand van het strafgebied van Eide onder andere natuurlijk de te maken in deze wedstrijd. Hij was al een extra keer nog gevaarlijk voorin bij uh, NEC. De lange bal inderdaad richting Van Eide, Maar deze keer is het een gemakkelijke vangbal voor Bizot... de doelman van uh, Groningen. Dat uh, beter moet gaan voetballen dan Voorrust. Dat kan nooit heel erg ingewikkeld zijn. Want Groningen-Voorrust was... Uh, Bijzonder, bijzonder matig. 48 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 voor NEC in Nijmegen. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Spanje. Daar heeft Cristiano Ronaldo zijn doelpunten totaal op 21 gebracht. Zijn ploeg Real Madrid won met 4-0 van Getafe. En Ronaldo maakte er drie vanmiddag. Bij rust stonden trouwens nog 0-0. In 20 minuten tijd scoren je Real alle vier de goals. Koploper Barcelona speelt vanavond om 7 uur tegen Osasuna. En de nummer 2, Atletico Madrid, komt om 9 uur in actie. Tegenstander is Atletiek de Bilbao. In Italië heeft Napoli de achterstand op koploper Juventus verkleind naar drie punten. Napoli won vanmiddag met 2-1 van Parma. Het winnende doelpunt, u mag nooit meer raden, gemaakt door Spits Cavani natuurlijk. Want Juve verspeelde gisteren al punten. Ploeg kwam thuis tegen Genoa, Wat helemaal onderaan staat niet verder dan 1-1. En de nummer 3 Lazio Roma, verloor op eigen beeld met 1-0 van Chievo Verona. Grote uitslag nog in de Serie A vandaag is het opvallend. Daar. Sampdoria won met maar liefst 6-0 van Pescara. Mauro Icardi scoorde er 4. In Duitsland is koploper Bayern München begonnen aan de wedstrijd tegen VfB Stuttgart. staat daar nog 0-0. Enige andere wedstrijd vanmiddag was die tussen Haasvouw en Werder Bremen. Haasvouw won met 3-2. Rafael van der Vaart en Jeffrey Bruma stonden in de basis bij Haasvouw. En El Gero Elia zat op de bank bij Werder Bremen. Twee rode kaarten waren er die wedstrijd, allebei voor spelers van Bremen, Clemens Friets en invaller Marco Arnautovic uit FC Twente. Ze moesten allebei voortijdig vertrekken. Bayer Leverkusen, de nummer 2 in Duitsland, liet gisteren al punten liggen. Leverkusen speelde met 0-0 gelijk tegen Freiburg. In Engeland was het het weekend van de vierde ronde van de FA Cup. En Chelsea ontsnapte daar aan een tweede nederlaag binnen vijf dagen in een bekertoernooi. Woensdag ging de Londense ploeg in de League Cup onderuit tegen Swansea City. Over twee wedstrijden dan. En vanmiddag speelde Chelsea ternauwernood gelijk in de FA Cup. Tegen wie? Brentford City. Komt uit op het derde niveau. Het werd vlak voor tijd 2-2 door Torres. En dat betekent dat er een replay volgt. Leeds United zorgt ook voor een verrassing door Tottenham Hotspur uit te schakelen. Leeds, ooit van wel eer een grote ploeg. Maar komt nu uit in de championship. Maar het won met 2-1 thuis van de Spurs. Iets heel anders. Het was een opmerkelijke carrière move na de Spelen van Londen. Willy Kaners verhaalde baanwielrennen voor Bob Sleeë. Piloot Esmee Kamphuis zag een mooie toekomst voor Kaners weggelegd... als remster in haar tweemansbob. Daarvoor moest ze de concurrentie aangaan met Judith Vis. Tijdens het WK in Sankt-Mois moest uh, Canis zich schrikken in een rol als reserve. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Uh, we bevinden ons eigenlijk in een soort van uh, bobdorp hier. Hè? Alle bobs naast elkaar opgesteld uh, in voorbereiding uh, op de start. Willy Canis, dit is een beetje jouw domein hè, tijdens de wedstrijd nu. Ja, ik uh, ben niet opgesteld om te sleeën. Dus uh, nu is het gewoon uh, hierboven helpen. Uh, zo had het sleeën goed uh, aan de start. Uh. Verschijnt en uh, ja, tot nu toe gaat het goed. Dus uh, zien we de coach, Nicola Minicello, uh, samen met jou uh, ja, bezig. Wat, wat zijn jullie die eisers aan de temperaturen? Ofzo? Ja, ze mogen niet te warm zijn, want dan wordt je uit de wedstrijd gehaald. Dus, dus, een beetje opletten, je wilt ze natuurlijk zo warm mogelijk hebben, want ze zijn sneller, maar je moet wel opletten dat ze niet te warm worden. Dus uh, ja, het is goed in de gaten houden met deze lekkere zon erbij. En dus sleep je vervolgens uh, de bot naar de start en dan mag je toekijken met de coach. Ja, flink schreeuwen dat ze echt hard naar beneden gaan. En dan, uh, ja, op de televisie de, de run volgen en uh, ja, spannend. Toch had je natuurlijk liever in die bob gezeten, hè? Uh, Ja, het is iedere keer weer competitie, hè? Wie er mee mag als remster. Uh, ja, tuurlijk, uh, tuurlijk wil je graag als sporter uh, de wedstrijd doen, maar op het moment uh, moet gewoon de beste starten en dat is nu nog Judith. Dus uh, ik ga flink trainen deze zomer en uh, hopen dat ik uh, volgend jaar de, met de wedstrijd er wel in zit. Waarin zit het hem? Waar, waar moet jij nog progressie boeken? Ik moet nog heel veel leren in, in het lopen en ik, uh, het is wel verbeterd, maar ik, ik blijf kleine probleempjes houden en het is nog niet echt dat ik... Uh, ja, en heel zo'n pijnvrij kan lopen. Dus ja, het is wel vereist. Uh, wil je een wedstrijd goed doen? Ja, want ja, de meeste remsters die komen uit de wereld van de atletiek. Jij komt natuurlijk uit het baanwielrennen, het fietsen. Is dat dan toch het verschil ook een beetje? Dat je er echt aan moet wennen? Ja, zeker. Ik ben lopen helemaal niet gewend. Het dus is bijna verboden als wielrenner. Dus, uh... ja. Ja, alles doe je op de sneeuw en een beetje op de beton. Dus ja, dat, dat is ook nu echt bevorderlijk voor, voor mijn voor lichaam. De concurrenten van Willy Canis, dat is Judith Vist. Die mag dit WK achter in de sleep plaatsnemen. Hey Judith, hoe werkt dat eigenlijk in zo'n team? Want ja, je zit dus in een team, maar je bent ook elkaars concurrenten, elkaars rivalen. Nou, hoe gaat het in z'n werk? Ik... Het zat al natuurlijk in het botsleen en zij is er nieuw bijgekomen. Dus voor haar is het natuurlijk heel erg wennen en alles nieuw. En dus vooral ook heel veel uitleggen en uh, laten zien hoe alles werkt. En uh, verder gewoon samen trainen en ook samen voorbereiden op deze wedstrijd. Ja, dat klinkt dus inderdaad als teamwork. Je helpt haar echt op weg. Terwijl ze ook je rivalen is, je concurrenten. Ja, dat is zo. Maar. Um... Ik denk wel dat we elkaar vooral heel erg beter maken. Want uh, als je concurrentie hebt, dan moet je dus beter presteren dan de ander. En als je dat niet hebt, ja, dan ben je toch geneigd om wat luier te worden. Zij zorgt er dus ook voor dat ik beter word. Bondscoach Nicola Minicello, hoe gaat dat in zijn werk dan? Met het selecteren van wie er nou uiteindelijk in die bot mag plaatsnemen? Het is een real... Um... Subjektieve, ik guess, decision, maar ook we we puten dat together met een push off op de track. Het is een heel subjectief proces, legt Minicello uit. Natuurlijk er is een push off om te kijken wie er het snelste kan starten, maar dit telt meer mee. Dan also een element is leren in te voeren onder de druk en in een in een differente omgeving. En Willy, obviously from her background in uh, in cycling, is een fenomenale athlete Just at the moment, Judith is just that little bit ahead, but she knows that Willy is chasing. <tied> Het lijkt me voor jou wel een beetje een omschakeling natuurlijk, hè? want ja, je bent nu eenmaal gewend om uh, altijd uh, ja, op, het, uh, op het hoogste podium mee te doen en zo. Nu moet je je schikken in een rol als reserve. Ja, nou, ik ben al heel blij dat ik er gewoon bij mag zijn omdat dat ik het hele zoen bij de beste twee hoor. En uh, ik heb twee wedstrijden mogen doen en eentje is heel goed gegaan. En, uh, en nu gaan we gewoon van zomer trainen om volgend jaar meer wedstrijden te kunnen doen. Ja, je hebt het BOP-virus inmiddels wel te pakken. Het is gewoon leuk om te doen het is anders dan wielrennen en uh, het zou leuk zijn als het nog een keer de winterspelen kan halen. Ja, je ziet hier echt wel toekomst in. Ja, waarom niet? <laughs> ja. ja, de toekomst van Willy Kanissen verhaal dus het rennen voor het bobsleaien. Een reportage was dat van Edwin Cornelissen. een oh, oh, oh, oh. goal! De Eredivisie. Penalty. die. laatste goal! Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen bij Feyenoord FC Twente 0-0. Twente krijgt opnieuw geen doelpunt tegen... maar verzuimt in de tweede helft, laatste deel toch vooral ook dezelfde scoren. En dat scoren is wel vaker een probleem voor Twente en trainer Steve McLaren. Hij realiseert zich dat het wel leuk is om de 0 te houden. Maar om kampioen te worden, zal er ook gescoord moeten worden. Well, I said, you know, defense does win championships. Um, but we have to uh you know, you come away here and you could win 1-0 in the end. En dat is de kind of result dat win je de championship. So, we ja, yeah, we moeten keep clean sheets, maar we need to score. Please, ten, ten, ten, ten. Nee, ja, hele duidelijkheid. Het is mooi om de nul te houden. Maar je zult er uiteindelijk ook één mm -hmm. moeten maken om kampioen te worden, zei mm hij. -hmm. Dus die nul willen we wel houden, maar we need one goal to win the matches. Twente speelt in topwedstrijden vaak wat slap. En ook vandaag was de eerste helft in ieder geval niet goed. Volgens Leroy Fair heeft dat overigens niets met de instelling van de Twente spelers te maken. Ja, ik denk dat we allemaal wel willen. Alleen, ja, dat fijn dat Feyenoord ons gewoon overtrefte. Met, uh, met in de duels en, uh, en hoe ze speelden. Ze waren veel, veel scherper. En, ja, natuurlijk ook met, uh, met de Kuip achter, uh, achterin. Dus dat zijn ze, dan zijn ze nog sterker. Maar ik denk dat we gewoon... Uh, veel had hadden moeten beginnen. Feyenoord was, was daarin sterker. Was daarin sterker. Voor Feyenoord was het al de tweede topper na de winter winterstop. Zeg maar, hè. Vorige week werd verloren bij 3-3-0 bij Ajax. Trainer Ronald Koeman beschouwt het gelijkspel van vandaag. Dan ook wel enigszins als eerherstel. Ja, gedeeltelijk wel. Ik vind dat we echt als een team gespeeld hebben. En uh, dat we onze wil hebben opgedrongen. En, en daarin ook verdedigend goed hebben gespeeld. Later, wanneer uh, de ruimtes wat groter worden, uh, dan hebben we nog wat problemen. Maar dat ligt ook aan de individuele kwaliteiten van Twente. Dat is niet zo gek. Maar de teamprestatie was aanwezig. Alleen uh, met ietsje meer, misschien koelbloedigheid, uh, met ietsje meer uh, kwaliteit kun je misschien uh, de wedstrijd uh, winnen. verdediger Joris Matthijssen zei vorige week na de Nelaag tegen Ajax dat hij zijn ploeg niet meer als titelkandidaat ziet. Hoe kijkt hij er nu een week later naar, na een gelijkspel tegen Twente? Ja, als je zo vaak in uh, topwedstrijd onderuit gaat, dan uh, kun je misschien ook geen kampioen worden. En Dat, dat bedoelde ik eigenlijk vorige week. En... Toen stond deze wedstrijd uh, ja, nog op programma. En, ja, we krijgen PSV nog thuis, Vitesse nog thuis. Dus ja, alles is nog mogelijk. En ik, dat heb ik ook gezegd, zonder die punten in die uitwedstrijden... kunnen we ook bovenin meedraaien. Alleen ja, om echt titelkandidaat genoemd te worden... dan moet je dat soort wedstrijden winnen. Vitesse tegen Ajax kende een sensationeel scoreverloop. Het werd eigenlijk 3-2 voor Vitesse. Bij de rust stond het nog 0-1 door een goal van Scheune. Na de rust Paulsen 0-2, 1-2 Jansen, 2-2 van Arnold en 3-2 Ibarra. Er leek in deze wedstrijd weinig aan de hand voor Ajax... maar door een zwakke slotfase staan de Amsterdammers toch met lege handen. Aan Ajax-trainer Frank de Boer de vraag, hoe kan dat? Er zijn momenten in een wedstrijd dat een wedstrijd kan kantelen. En dat is zo'n 2-1 moment uit het niets. En die hadden we echt kunnen voorkomen. Dat was een dieptebal en we denken, we pakken hem wel even... Nou, dat maakt hij natuurlijk fantastisch af. Alleen dat zijn die momenten dat je opeens een tegenstander het gevoel geeft. Hey, misschien is er nog wel wat te halen. Terwijl het daarvoor was dat helemaal niet het geval. Dat kantelmoment dus waar Frank de Boer het over heeft. Dat was dus die 2-1 van Theo Jansen. Op een gegeven moment moet je wat natuurlijk als je 2-1 achter staat. En dan ga je wat meer forceren. Uh, ja, die krijgt die bal uh, wat gelukkig mee, denk ik. Ik denk dat uh, Veldman was het volgens mij uh, uh, niet vol erin gaat. Waardoor ik hem nog mee kan nemen met mijn hoofd. En. Uh,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 En daarom uh, is het wel goed dat er dan deze nederlaag op dit moment komt... dat ze toch een keer moet komen. En dan uh, is iedereen weer met beide voetjes op de grond... en uh, kunnen we weer naar voren kijken. Utrecht, Willem 2 was bij de rust 0-0. Eindigde in 3-1, 1-0 Kali, 2-0 plan 3-0 Schepers en 3-1 Haamoud. Op het oog een reguliere overwinning van Utrecht... op uh, degradatiekandidaat Willem II. Maar trainer Jan Wouters was niet uh, zonder meer tevreden. Ja, kwa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 Willem II houdt dus geen punten over aan het bezoek aan Utrecht. Blijft onderaan staan in de Eredivisie, toch? Ziet de trainer Jurgen Streppel in deze wedstrijd aanknopingspunten. Nou, een prima eerste helft. Waarbij we, we zijn uh, een paar maanden geleden thuis tegen Utrecht... compleet van de mat gevraagd. Dat betekent dat we een grote stap hebben gemaakt. Dat we, dat we beter aan het voetballen zijn. Dat we kansen creëren. Dat we het Utrecht lastig kunnen maken.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 En die wedstrijd loopt nog. Belangrijk ook onderin. Althans, wie is daar echt helemaal weg? NEC of FC Groningen, Frank Wielaar? Vooralsnog NEC, want we zijn een uur aan het spelen. En de Nijmegenaren leiden op eigen veld tegen Groningen met 1-0. Maar uh, na rust is het aantal kansen schrikbarend afgenomen. En dat waren de voorrust al uh, bijzonder weinig. Eén uh, wissel heeft NEC doorgevoerd. George is erin gekomen. Hij vervangt naar Navarone voor. Vorig seizoen had die uh, jonge Navarone uh, een, een heel goed jaar. En dit jaar heeft hij moeilijk, het moeilijk om dat niveau te handhaven. En bij Groningen staat op het punt om in de ploeg te worden gebracht Texera. Als, misschien wel als extra spits, anders dan toch als vervanger van Zeefuik. Die we in deze wedstrijd nog niet één keer echt op doel hebben kunnen zien schieten. Breuer nu voor NEC. De bal even terugleggen naar Van Eyden. Dan de hoge bal weer naar voren toe. In dit geval naar George in het duel met Burnett. George wint dat in eerste instantie, ook in tweede instantie. En dan krijgt hij uiteindelijk de vrije trap mee. Kan Groningen inderdaad gaan wisselen. En uh, uh, een speler van het veld gaan halen. Dat wordt kieftebel. Dus komt er inderdaad een spits bij voorin bij Groningen. Middenveld eraf, spitsje extra. Erin En uh, de vrije trap voor NEC blijft staan. Het zijn de momenten waaruit beide ploegen het gevaarlijkst zijn. Groningen in de beginfase van de tweede helft. Een paar keer uh, gevaarlijk via Van Dijk, doorkoppend. Eén keer zelfs de buitenkant van de paal rakend daarmee. En één keer Kwakman, die ook uh, gevaarlijk was. Ook uit de vrije trap voor Groningen, maar uit uh, lopend voetbal. Daar is Groningen nog helemaal niet gevaarlijk uit geweest. Ook deze vrije trap van Kolwijk wordt achterin weggewerkt. Nog een keer uh, geprobeerd, teruggebracht door uh, uh, George. Maar uiteindelijk leidt ook hij balverlies. 62 minuten zijn we onderweg. Het niveau van het voetbal, ja, het is middenmoot. NEC is bovenkant middenmoot. Groningen onderkant middenmoot. De Nijmegen naar Leiden, 1-0. Dan het voetbal van eerder dit weekend. Heraklers tegen PSV werd 1-5 door. Onder meer twee goals van Wijnaldum voor PSV. Adel Den Haag tegen Rode XC werd 2-2. Meest opmerkelijk was de rode kaart voor Stanley malki kort na de rust toen hij in de veter van een tegenstander bleef hangen. LKC Waalwijk tegen Nak liefst 0-4. Peksvolle Herenveen 1-1. En vrijdagavond werd al gespeeld VVV AZ 1-4. 20 rondes met die ene wedstrijd die dus nog loopt hebben we gehad. PSV is weer de koploper, 43 punten. Twente heeft er nu 42, Ajax de derde met 40 punten. Vitesse vierde op saldo, want die hebben er 38, net zoveel als Feyenoord. En nummer 6 noemen we het toch ook even hoor. 36 punten, dat is veel. FC Utrecht onderin bedenkt dat Groningen op 20 punten staat, dus die hebben punten nodig want de 14e, 15 en 16 hebben allemaal 19 punten. Pek Zwolle, Veen en Roda basis van doelsaldo. Dan een gaatje naar de nummer 17 VVV die 15 punten hebben en Willem 2 staat de laatste 20 wedstrijden gespeeld 13 punten. We gaan het hebben over Schaatsen. De tweede dag van het WK Sprint in Salt Lake City om 9 uur Nederlandse tijd gaat het los daar in Salt Lake City. We gaan alvast even vooruitkijken naar die tweede dag met Sebastian Timmermans. Sebastian, goeiedag. Goeiedag. Laten vanuit we... een lege uh, oval nog in uh, Salt Lake City. Goeiedag. Ja, maar we hebben nog een paar uurtjes. Hè. Het kan nog, het ja, kan nog een wel. beetje vol gaan lopen daar. Uh, la laten we maar eens beginnen met de mannen. We staan 1, 3 en 6 in het klassement na dag 1. Hoe groot acht jij de kans dat we straks een Nederlandse wereldkampioen hebben? Nou, die kans zit, zit er behoorlijk in. En dan uh, denk ik met name aan Michel Mulder... die gisteren een hele goede dag reed. Uh, een persoonlijk recordreed op de 500 meter... en ook een persoonlijk recordreed op de 1000 meter. Hij had echt een, een stabiele dag, maakte weinig foutjes. En daar zit hem uh, dan juist ook eigenlijk de kneep. Want zo'n WK-sprint is niet zozeer wie rijdt de, de beste vier goede afstanden... maar meer wie maakt de minste fouten. Dat heeft Mulder nog niet gedaan... waar hij eigenlijk altijd wel een afstand heeft waar een foutje in zit. Als hij nou de rust vandaag kan bewaren... Uh, en net zo stabiel kan zijn als gisteren... dan zou het voor hem best wel kunnen in zijn debuten... bij zijn debuut, want hij maakt zijn debuut op een WK-sprint-toernooi. Um, en hij heeft het voordeel uh, dat de loting wel een beetje uh, aan zijn zijde is. Want gisteren reed hij de duizend meter in de buitenbaan. Startte die in de buitenbaan en finishte hij ook in de buitenbaan. Dus vandaag is dat andersom. Uh, finishte hij in de binnenbaan. En dat kan zo'n detail kan dan net misschien op zo'n beslissende duizend meter... als het er helemaal om gaat, kan dan net de doorslag uh, wel eens gaan geven. Hij heeft de voorsprong van bijna Twee tiende op Pekka Koskala. De Vind rijdt goed ook. Het lichaam van de Vind blijft voorlopig heel. Dat is altijd belangrijk. Uh, want dat is in het verleden wel eens anders geweest. En ook Koskala heeft diezelfde loting eigenlijk. Finist vandaag ook binnen in, op de 1000 meter. Dus dat is misschien wel zijn grootste concurrent. Voor Olterspeer zou het heel mooi zijn als hij op het podium eindigt. Het was gisteren goed op de 1000 meter. Die won die. 500 meter reed hij ook wel naar behoor, hoor voor zijn doen. Uh, voor hem zou het mooi zijn, inderdaad ook als hij op het podium eindigt. Groothuis liet veel liggen op de 1000 meter. Dus die heeft wat dat betreft wel wat goed te maken. Ik vrees met grote vrezen dat Steven Groothuis zijn titel hier niet gaat, uh, gaat verlengen. Oké, okay, uh, zijn we over de mannen gelijk al uitgesproken. Uh, ga ik meteen naar het vrouwtoernooi. Het verschil tussen nummers 1 en 2. Laten we het daar maar meteen oppakken. Richardson, daar rekende iedereen op. Ze staat nu op 100 ste van de Chinezen. Uh, moeten we toch ons geld maar blijven zetten op Richardson? Ja, ja, ja. Maar goed, Richardson heeft bij een aan sprint nog nooit op het podium gestaan. Heeft wel vaker gehad dat als echt de druk vol op haar schouders lag dat ze het net niet kon waarmaken, dat ze er toch een beetje voor bezweek. Dit is ook nog eens een WK in eigen huis. En er waren gisteren veel Amerikanen ook, uh, ook hier binnen. Ik neem aan dat dat vandaag ook weer zo zal zijn. En Jingyu is echt in het seizoen gegroeid. Was aan het begin van het seizoen nog niet super. Maar uh, verslaat gisteren Sang Wali op de 500 meter. En dat had niemand dit seizoen nog geflikt. Reed ook een goede 1000 meter. Um, dus dat wordt nog een behoorlijke kluif voor Heather Richardson uh, om Jing om, uh, Yu te gaan verslaan. Het verschil is inderdaad bijzonder spannend. Maar één honderdste van een seconde zit er tussen Jing Yu en Heather Richardson. Yu verdedigt haar titel, Richardson heeft de druk op de schouders. Dus dat wordt een mooi duel tussen die twee. En ik vrees met grote vrezen voor de rest dat uh, de rest gaat strijden om het brons. Zometeen komen we bij je terug, Sebastian. We gaan even naar het voetbal. Frank Wielaert. Nou, wat een doelpunt was dit, zeg. Zomaar een bal uit een uh, hoekschop. Uiteindelijk weggewerkt achterin bij NEC. En dan is het Burnett. Die schiet, nou, ik denk van 40 meter. En ineens zoeft die bal omhoog. En is uh, Sinou kansloos. Gaat die bal dwars door het midden. Sinou, die zit al met twee knieën op de grond. Uit die hoekschop wordt die bal weggewerkt. Ik kijk nog even een keer in de herhaling. Nou, het is van 35 meter. De bal wordt van richting veranderd. En daardoor is Sinou kansloos, Kolwijk is degene die hem uiteindelijk als laatste raakt... en hem dus op zijn naam zal krijgen als eigen doelpunt. En zo komt Groningen uit de spellervatting toch op 1-1 in Nijmegen. Is NEC wel de betere ploeg, maar staat het voorlopig pas op één punt in eigen huis. Nog even met Sebastian Timmerman vooruitkijken naar die tweede dag... van het WK Sprint in Salt Lake City. We hadden het over de vrouwen. De Nederlandse vrouwen, 5, 7, 14 en 19. Ben je verrast? Ben je, ben je content over het presteren van die Nederlandse vrouwen? Nou, wel over het presteren van Thijs Joenema. Die heeft mij ook wel verrast. Ja, uh, want we noemen Thijs Joenema altijd de 500 meter specialiste die als ze een goede dag heeft dat wel aardig kan doortrekken op de 1000 meter. Maar gisteren reed ze om te beginnen... het uh, bijna 11 jaar oude Nederlands record uh, van Andrea Nijt uit te boek op de 500 meter. En ze brengt het op 37, 38. En vervolgens ook een dik persoonlijk record op de 1000 meter. En daardoor doet Thijs Oenema gewoon hartstikke goed mee in de strijd om het brons. Want het verschil met de derde plaats van Christine Nesbit is maar twee honderdste van een seconde. Daar staat Sangwa Lee dan ook nog eens tussen. Dus ook dat uh, belooft een, een behoorlijk mooie strijd te worden. Uh, Margot Boer staat 2900. 100 af van de derde plaats. Maar reed ook uh, ja, best aardig. Reed na behoren. Alleen op de 500 meter. daar had het ietsje sneller gekund, toch wel voor Margot Boer. Dus Unema uh, en Boer, de twee pupillen van Marianne Timmer. Waarvan we uh, nog weten dat het vorig jaar zo onrustig was in die ligaploeg. En dat er zoveel kritiek was. Doen het gewoon op dit WK gewoon hartstikke goed. En dat kunnen we niet zeggen van Marit Leenstra en Lorine van Riesen. Die gisteren ja, gewoon niet meededen in de strijd om, uh, om de topposities. En inderdaad uh, 14e en 19e staan. In de middenboot en uh, zorgen dat er in ieder geval uh, uh, zo goed gepresteerd worden dat wordt... dat Nederland volgend jaar weer met vier vrouwen mag meedoen aan het WK-sprint. Dat is wat betreft Leenstra en voor Riesen uh, zo'n beetje de opdracht voor vandaag. Naast natuurlijk de kans dat ze nog persoonlijke records kunnen rijden. Maar een goed klassement kunnen ze eigenlijk wel vergeten. Spannend WK-sprint. Sebastian, dankjewel. Die tweede dag van het WK-sprint in Salt Lake City is te beluisteren vanaf 9 uur... in de reguliere programmering op Radio 1. En natuurlijk uitgebreid tussen 10 en 11 de langste lijn. Ja, naar NEC Groningen, Frank Wielertje meldend een goal. Kwam een beetje uit de lucht vallen. Toch doet Groningen wel wat meer, hè, die tweede helft? Ja, ze proberen in ieder geval uh, wat kansen te creëren. Maar dan ook alleen maar in die laatste fase. Want die hoekschop kwam naar een hele goede kopkans van Zeefuik. Die zo net ook weer een paar centimeter naschiet. En na die 1-1 onmiddellijk is het ook uh, Rex uh, van NEC. Die een bal nou centimeters naast de goal van Groningen plaatst. NEC dus meteen na de 1-1 weer een tempootje erbij. En uh, weer wat aanvallender denken. NEC heeft er... De problemen eigenlijk min of meer over zichzelf afgeroepen door achterover te leunen. En te denken dat het ook nog comfortabel kon met die 1-0 voorsprong. Veel te veel vrije trappen toegestaan. De enige momenten dat Groningen echt gevaarlijk kon worden. En daarmee roep je de ellende over jezelf af. En 1-1, daar schiet niemand wat mee op. Na 70 minuten die we onderweg zijn op dit moment in Nijmegen met Groningen. Dat probeert druk te zetten via Bakuna. Dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie wel als Texera de bal komt te halen. En gewoon door mag voetballen van Van Siegen. Even combineren met Kappelof, Dan is de eerste aanname van Texera niet geweldig. Moet hij dus even achteruit naar Van Dijk. En de ruimte zoeken bij Kwakman. Die dan op moet gaan bouwen voor Groningen. Hij krijgt er ook de tijd niet voor. Dan maar breed naar Burnett. Dit is wat al te ver om te schieten. Dus maar een hoge bal naar voren. Daar is Bakuna inmiddels, uh, inmiddels uh, beland. En achterin bij NEC wordt de bal weggewerkt door Breur. Dat wat sneller probeert om te schakelen dan dat Groningen dat doet. Maar hij krijgt uh, eigenlijk de tijd ook niet om rustig aan te nemen. En de bal door te pasen. En dus is het uh, Koolwijk. Die daar uiteindelijk de vrije trap meekrijgt. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Is dat de tweede gele kaart die daar uitgedeeld wordt? Want nee, niet de tweede gele kaart voor Kappelhof. Dat kan ook bijna niet. Maar er zag wel een rode kaart ineens in de handen van Van Siegem verschijnen. Dat leek me wat al te overdreven. Het wordt geel voor Kappelhof en een vrije trap voor NEC. Een van de vele in deze wedstrijd. Twee standaard situaties, Allebei een goal gemaakt. 1-1. Krijgt hij voor mij nog wat buitenlands voetbal. Er staat er altijd 0-0 bij VfB Stuttgart tegen Bayern München in de Bundesliga. Is daar een klein half uurtje gespeeld. En uh, een verrassing misschien wel weer aanstaande in de Engelse FA Cup. Want Liverpool, het grote Liverpool, stapt halverwege met 2-1 achter tegen Oldham Athletic uit de derde divisie. Eerder moest Chelsea al tot een replay komen tegen Brentford. En werd, werden de Spurs uitgeschakeld door Leeds United uit de tweede divisie. Ja, en komt de eind aan vier uur langs de lijn op deze zondag. Het uh, slot van NEC FC Groningen zometeen in het Radio 1-journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO bij Plots. En vanavond natuurlijk WK Schaatsen, de tweede dag. U hoorde Sebastian Timmerman, hij zit er al klaar voor. Drie uurtjes geduld nog, Nederlandse wereldkampioen misschien... en een vrouw op het podium, wie zal het zeggen? Jeroen Stomporst presenteert hier. Dank voor het luisteren. Ramond. Vanavond in de tv-show de verbijsterende Engelse blinde-otist Dirk, meesterpianist die nog geen boterham kan smeren. We zijn thuis bij Jan Kooyman, ooit topdanser en sopie, nu vader en filmster. En Floortje Dessing over de zware maanden die ze achter de rug heeft, de ontberingen tijdens haar reizen en haar mooiste ervaringen. De tv-show vanavond na de reunie, Nederland 1.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 Allebei strijden live op je tv, online of mobiel. Bel 0909-0101 10 centen, of ga naar erivisielive.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.